Ik wil verder gaan met de brief aan de Efesius van Paulus. Deel 1 is een paar weken terug voorbij gekomen. Paulus die heeft die brief geschreven. Om deze reden, zegt Paulus, ben ik de gevangene van Yeshua de Messias voor u die heidene bent. Nou, dat komt best hard aan, denk ik, als je zo'n brief krijgt. En je krijgt te horen dat Paulus gevangen is ten behoeve van jezelf. Hij had natuurlijk al twee hoofdstukken geschreven, dus... Het is een beetje midden in de brief dat hij dat schrijft. Maar toch denk ik dat als je dat leest, dat je toch even moet slikken. Van oh, uh, blijkbaar heeft hij een bepaald leven. En dat is niet zomaar. Maar dat is dus omdat... Ja, dat blijkbaar iets bij ons aanwezig is... Waardoor hij dus gevangen is gezet. Dat is heftig. Ik heb de tekst even wat omgezet. Even in wat begrijpelijke taal, vind, vond ik... En dan krijg je toch een iets ander uh, beeld ervan. Om deze zaak, zegt Paulus, ben ik de gebondene van Yeshua de Messias. Ik vind dat toch al iets anders klinken als de gevangene, Maar hij is dus gebonden om bepaalde redenen. Omwille van jullie allochtonen. Het grondwoord wat er staat, etnos. Nou goed, dat kennen we eigenlijk. Hè? Dat, zo noemen wij eigenlijk, mag niet meer trouwens. Het is officieel verboden om mensen allochtoon te noemen. Maar dat is eigenlijk wel wat er staat dat hij zegt van... ik ben gebonden omwille van jullie. Dus niet zozeer gevangenen. Ik vind dat heel erg negatief. Want dan kun je ook niks eigenlijk... als je gevangen zit, zit je achter tralies, ben je opgeborgen. Dan kun je verder niks. Maar als je gebonden bent... dat wil dan niet zeggen dat je dus, zeg maar, dus uh, fysiek gebonden bent. Maar dat kan ook op een andere manier kan dat zijn. En dat is de manier die Paulus bedoelt, denk ik. Het gebonden zijn. Als u, zegt hij... Hij is gebonden als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Nou, het zijn ontzettend lange zinnen die hij maakt. Hè. Dat is echt. Er zijn iets van zes zinnen achter elkaar en het zijn ook geen kleine zinnen wat allemaal eigenlijk één zin is. Allemaal komma's en stukjes ertussen gezet. Daar is Paulus ontzettend sterk in. Dan wordt het ook af en toe een beetje moeilijk om te ontdekken van wat wil hij nou precies zeggen. En toch, als je het een beetje uitpluist, dan is het een, vaak een hele mooie boodschap die hij heeft. En hier vraagt Paulus zich af of wij gehoord hebben van de uitdeling van de genade van God. Die, zegt hij, aan Paulus gegeven is. Nou, soms als je de Griekse woorden ziet, dan zeg je, nou ja, goed, dat zijn toch wel woorden die je kent hè. Bijvoorbeeld ma, hè? dat is eigenlijk gewoon mij in Frans hè. Ik denk het net andersom. Misschien dat het woordje maar uit Frans komt van Grieks, denk ik. Maar goed. Zo zijn er best wel een aantal woorden die je dus kent. He, gari, genade, naaste liefde. Okonima, rentmeesterschap. Het horen waar hij het over heeft. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat je met het schema. Het is dus niet alleen horen, maar het is ook doen. He, dus wat Paulus eigenlijk wil eigenlijk, van namens Thijs, Hebben jullie gehoord, he, maar hebben jullie er ook uit geleefd? Uit die uitdeling van genade... ...van God waarmee ik belast ben. Want die is aan mij gegeven. En niet zomaar, maar ten behoeve van jullie. Dus ten behoeve van die allochtonen, zoals hun er naar kijken. Nou, dat kan ook anders, anders zeggen. Als je gehoord heeft van mijn rentmeterschap over Gods genade... ...die mij overgedragen is voor u. Dan klinkt al heel wat, wat anders, hè. Er wordt exact hetzelfde gezegd, alleen zeg je dan wat... Ja, dan komt het wat beter over, denk ik. Dan snap je meer waar hij het over heeft. Als u gehoord heeft van mijn rentmeterschap over Gods genade. Dus hij heeft dus het beheer over Gods genade. Die hem is overgedragen voor ons. Of in dat geval was het uit de Efeziërs, Maar ik denk dat wij best naast de Efeziërs mogen staan. En daar ook deelgenoot aan mogen worden. Dat hij mij, zegt hij door openbaring dit geheimnis bekendgemaakt heeft. Zoals ik eerder in het kort al geschreven heb. Zij heeft er al eerder over gehad, blijkbaar met de Efeziërs. In het kort, zegt hij. Maar hij heeft dus een openbaring gekregen... over een geheimenis... wat hem bekendgemaakt is. Nou, als dat weer iets anders neerzet omdat mij dit mysterie door het openbaar maken van de waarheid kenbaar gemaakt is. Zoals ik eerder in het kort al geschreven heb. Laten zien. Kan ook zijn. Dat geschreven is niet... In de grondtekst staat niet echt geschreven. Kan ook zijn dat hij het heeft laten zien zelfs. Dat hij dus gewoon bij de Eves is geweest toen hij die gemeente stichtte. En het gewoon hun heeft laten zien uit de Torah. Jongens, kijken. We hebben hier de Torah liggen. Doe hem nou eens open. Kijk nou eens wat er allemaal staat. Wat er geschreven staat. Ja? Het is niet iets nieuws, nee, God was er allemaal bezig vanaf de, het allereerste begin bij Adam en Eva toen hij dat beloofde. Toen lag er al een belofte en die belofte is dus waar geworden. En dat is dat geheimenis, althans een stuk daarvan. Een mysterie, zegt hij. Een mysterie waar ontzettend veel mensen naar verlangd hebben om te weten wat het mocht zijn. En wat eigenlijk pas in zijn dagen geopenbaard is geworden. En dan niet zomaar aan hele grote groepen mensen, maar, maar een aantal mensen waarvan hij er één was. Waaraan, zegt Paulus, u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van de Messias. Dus als ze die brief krijgen en ze gaan hem nauwkeurig lezen en bestuderen... dan gaan ze dus ontdekken dat Paulus heel veel inzicht heeft gekregen in dat geheimenis waar hij het steeds over heeft waaraan u nauwkeurig zult onderscheiden... mijn geestelijk inzicht om in staat te zijn... het mysterie van de Messias te kennen. Dat is een iets andere zin. Maar het staat eigenlijk exact hetzelfde. Als je nauwkeurig gaat onderscheiden... wat het geestelijk inzicht van Paulus is... dan ben je in staat om dat mysterie van de Messias te kennen. Dus hij koppelt dat aan elkaar. Het is niet zomaar... hij zegt nee... je moet wel bepaalde dingen in acht nemen... Het geheimenis is er niet zomaar. Het heeft een doel, het heeft een betekenis. Het heeft ook een doel, een betekenis dat Paulus erover heeft. Het wordt wel spannend, hè? Hij heeft het steeds over een mysterie, een geheimenis. En af en toe bekruipt mij ook het gevoel dat hij heel langzaam de spanning opbouwt eigenlijk in die brief. En dat hij uit zijn lezers meeneemt op een soort ontdekkingstocht. Van moest luisteren, mij is dat mysterie ontrafeld, bekendgemaakt... En ik wil het heel graag aan jullie vertellen... maar hij bouwt wel de spanning op, heel langzaam. Zo van, nou, ik weet het. En als jullie goed meelezen... dan krijgen jullie het ook te weten. En ik weet hoe ze dat deden vroeger... of we dan gelijk naar het einde van de brief gingen... om dan stiekem even te kijken van... wat, wat is het einde, wat is de, de uitkomst. Dan zegt Paulus dat in andere tijden... niet bekend gemaakt is aan de mensenkinderen. Nou, ik denk dat ze dat... ik weet niet of ze dat geweten hebben zelfs. Van de, de Ik weet niet of ze echt op de hoogte waren... ...van het hele verhaal wat in het Oude Testament stond... ...weet ik niet. Het is wel, zeg maar, dat er ontzettend veel... ...in de schrift geschreven staat... ...over allerlei beloftes die er lagen... ...maar echt het geheimnis wat Paulus over heeft... ...dat is niet bekendgemaakt. Alhoewel je het wel kunt lezen. Het is niet zo dat het een volledige verrassing was... ...want er staat wel degelijk soms in de schrift... Nee? ...dat andere mensen erbij mochten komen. Maar toch heeft Paulus dat toch steeds van... nee. Het is eigenlijk niet bekendgemaakt. Het is niet een, een echt een, een duidelijk standpunt geweest. Het lijkt wel van de Allerhoogste. Maar het is eigenlijk ineens bekendgemaakt. En het mysterie is ontrafeld. Zoals het nu geopenbaard is, zegt hij. Aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Ik denk dat die mensen op een gegeven moment denken: wat heeft hij daar eigenlijk over? Het wordt. Het wordt, het wordt het wordt zo ontzettend moeilijk gemaakt eigenlijk. Hè? Van hij heeft, het is alleen maar geopenbaard aan zijn apostelen en profeten. Maar aan ontzettend veel anderen niet. Het is eigenlijk altijd stilgehouden. En nu komen er ineens een aantal mensen te zeggen. Ja, maar wij weten wat het mysterie is. Ik denk dat we niet eens in de gaten hebben wat het mysterie is. Dus laat staan dat ze enig idee hebben over wat dan de openbaring van het mysterie is. En wat hij nu zegt van het wordt geopenbaard aan zijn apostelen en zijn profeten door de geest... ja, ik vraag me echt af... Van, als ik zelf zo'n brief zou krijgen... Van dat ik denk van, van... wat moet ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Het stond ook niet in dat eerste stukje. Zo wordt het iets makkelijker, denk ik. Wat nooit is bekendgemaakt aan de mensenzonen... zoals het nu door de geest ontsluit is... aan zijn heilige boodschappers en profeten. Nou, dan wordt al iets duidelijker om te begrijpen... wat hij het over heeft. Alhoewel ik nog steeds niet weet waar hij het over heeft. Hij heeft nog steeds alleen maar over een mysterie. En dat het dus ontsluit het is. Nog steeds aan speciale mensen. Maar gelukkig gaat hij verder. Namelijk zegt hij. En dan komt hij eindelijk tot het punt waar het over ging. Namelijk dat de heidenden. Wat we net al lazen De allochtonen. Mede erfgenamen zijn. Tot hetzelfde lichaam behoren. Dus mede erfgenamen zijn ze geworden. En ze behoren tot hetzelfde lichaam. En. Mede deelgenoten zijn van zijn belofte, en dat gaat over Gods belofte. In de Messias. Nou, dit moet echt een boodschap zijn geweest. Die natuurlijk als een bom ingeslagen heeft. Denk ik. Want ze stonden er buiten. De Heveziërs hadden niks te maken met Israël. Waren niet opgenomen in het verbond. Dus deden ook niet mee eigenlijk. Ze hebben het wel gehoord. En ze hebben met vreugde het Evangelie aangenomen. Maar het is nog niet dat je erbij hoort. Je kunt het wel aannemen. Maar nu zegt Paulus ineens van me sluisteren. Dat was het mysterie. Jullie horen erbij. Sterker nog. Jullie zijn mede erfgenamen. En jullie behoren tot hetzelfde lichaam. Oh. Maar hun behoort tot Israël. Het lichaam Israël. Met andere woorden. Dan horen wij ook tot het lichaam Israël. Want dat zegt Paulus. Je hoort tot hetzelfde lichaam. En je bent mede deelgenoot. Van zijn belofte in de Messias. Door het evangelie. Dus het hangt niet zomaar los. Maar het is wel. Door het evangelie. En dat hadden ze gehoord van Paulus. Het evangelie. Dat is keurig netjes door Paulus gepredikt daar zo. En dat hadden ze gehoord. En blijkbaar. Komen ze er nu achter. Dat door het evangelie aan te nemen. ze al deze dingen erbij krijgen. Met andere woorden, dat allochtonen mede-erfgenamen zijn. en tot hetzelfde lichaam behoren. en deelgenoten zijn van zijn belofte met de Messias. door het evangelie. Dat is eigenlijk dus de vorige zin wat daar staat. Nou, dat moeten we ontzettend verblijd hebben, denk ik. Dat ze dus horen van: we zijn geen buitenlanders meer. we zijn geen allochtonen meer. Nee, wij behoren tot hetzelfde lichaam. Dan ben je gewoon een inlander eigenlijk. Dan ben je gewoon van hetzelfde volk. Ja, autochtoon. Dan ben je autochtoon. Dan word je ineens van alle goede auto. Het voordeel is dat je allemaal toon bent. Dat is dan het voordeel. Maar dit is ook zo ontzettend mooi. Hè? Dat je dus deelgenoot bent van zijn belofte, van Gods belofte met de Messias. En dat allemaal door het aanvaarden van het evangelie. Het moet een enorme indruk gemaakt hebben denk ik, bij de Efesiërs. Eve Zoals dat ook bij jezelf. Als je dat op een gegeven moment goed tot jezelf laat doordringen. Van ja, maar hij zegt dat toch maar. Dat wij erbij horen. We zijn niet zomaar een, een, ja, iets wat los hangt of zo. Nee, en hij zegt het ook regelmatig. Hè, je wordt geënt. Maar hier zegt hij het keihard eigenlijk van de sluister. Je bent mede erfgenaam. Je behoort tot hetzelfde lichaam. En je bent een deelgenoot van de beloftes. Waarvan, zegt Paulus... Ik een dienaar ben. Geworden ben. Ik ben een dienaar... van dat evangelie... en van hetgeen wat ik jullie nu vertel... van het openbaar maken van het mysterie. Krachtens de gave van de genade... van God die mij gegeven is... naar de werking van zijn kracht. Hij kan ontzettend mooie zinnen maken, hè, Paulus. Dit is echt... Uh, ja. Waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens dus de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Waarvan ik een dienaar geworden ben, via de gift van Gods genade, aan mij overgedragen via de werking van zijn kracht. Dat is toch een iets andere zin zeg maar, maar er staat exact hetzelfde wat Paulus bedoelt. Hij is ook plots een dienaar geworden. Hè? We kennen allemaal het verhaal van dat hij dus op weg was naar Damascus Om de volgelingen te achtervolgen. Zeg maar ze achter slot en grendel. Te martelen en noem maar op. En dat hij ineens een openbaring krijgt van Yeshua. En dat hij vraagt van wie bent u heer? Wie bent u? Dan zeg ik nou ik ben nou Yeshua die je achtervolgt. Die jij probeert achter slot en grendel. Die jij probeert uit te roeien. Alle gedachtenis aan mij moet weg. Daar ben je keihard aan bezig. Maar ik wil dat je mijn dienaar wordt. Ik wil dat jij overal over de wereld mijn boodschap gaat vertellen. En dat gaat tot op de dag van vandaag. Gaat de boodschap van Paulus door. Via de brieven die hij geschreven heeft. Onvoorstelbaar. Het gedachtegoed wat Paulus heeft gedaan en opgeschreven. Wordt tot op de dag van vandaag wordt het gepredikt. En wordt dat uitgedeeld aan al die mensen die erbij mogen komen. Door middel van het evangelie. Door middel van wat Paulus getuigd heeft van wat het mysterie was. Dat wij erbij mogen zijn. Dan heeft hij even een heel persoonlijk stukje, Paulus. Mij de allerminste van de heiligen, zegt hij. He? Er staat eigenlijk het laagste van het laagste. Kun je je bijna niet voorstellen. He? Je hebt zelf in... Ja, als je aan Paulus denkt, was natuurlijk echt een soort supergeleerde, supergelovige... He? Iemand die, die nou ja, zoveel bereist was en uh, overal gepredikt heeft. Die voor koningen en keizers gesproken heeft. En over zichzelf spreekt hij het laagste van het laagste. Hij zegt ook eerst de grootste der zondagen, zegt hij dan zelfs. Maar mij, zegt hij, is deze vreugde gegeven. Om onder de allochtonen het evangelie van de ornaspeurlijke rijkdom van de Messias te verkondigen. Dus het zijn van het laagste van het laagste... was gelukkig geen belemmering. Niet voor hem... maar zeker niet voor de Allerhoogste God... dat die vreugde gegeven werd aan de allochtonen. Hè? En die vreugde is dan het evangelie... van de onnaarspeurlijke rijkdom van de Messias. Want die werd verkondigd... en die wordt nog steeds verkondigd. En eigenlijk nog steeds door... gebruik te maken van de brieven die Paulus geschreven heeft. En allen te verlichten... fotizo... Het doet een beetje denken aan een foto ook. He? Omdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. He, en allen te verlichten. Omdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. Die alle dingen geschapen heeft door Yeshua de Messias. Dat we er ook weer even iets anders neergezet. En allen te laten zien. Omdat zij mogen zien. Wat de diepe verbintenis met het mysterie inhoudt. Wat eeuwenlang geheim gehouden is door God. Die alle dingen creëerde op grond van het werk van Yeshua de Messias. De diepe verbintenis van het mysterie. Nou dat is natuurlijk eeuwenlang is dat natuurlijk een soort verlangen geweest van mensen die zich wilden verbinden aan Israël. Maar niet echt de kans kregen tot op de dag van vandaag. Is dat trouwens, krijg je niet de kans om je aan te sluiten. Je kunt niet emigreren naar Israël. Tenzij je kunt aantonen dat je echt Joods bent. Je kunt niet zeggen van... maar, sluister maar ik ben een Islijn. ik ben geënt op jullie. Door middel van het geloof. Maar sorry. Dat is geen enkele reden. Althans voor hun niet. Wat dat betreft hoor je er niet bij. Maar Paulus laat een hele andere boodschap horen. Paulus zegt... je hoort er wel bij. Want het eerbouw geheim... wat God geheim gehouden heeft... is niet langer meer geheim. En wij weten het nu. En ik denk dat de tijd ook gaat komen... Dat het ook bekend wordt in Israël. En dat op een gegeven moment echt degene die zich, ja, zich verbonden heeft met het volk van Israël ook zal gezien worden als zijnde verbonden met Israël. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de Hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden. Nou, dit vond ik een zin. Die vond ik eigenlijk zo uit het boekje van, de, van antisemitisme gehaald. Opdat nu door de gemeente. Wie was die gemeente? Daar schrijft hij aan. Hij schrijft aan Ephesius. En wat schrijft hij? Dat ze eigenlijk een hele hoop dingen niet wisten. Hij is ze aan het opvoeden. Hij is ze zeg maar aan het lesgeven. En dan zou de gemeente, die gemeente, zou nu ineens aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten wat moeten gaan vertellen? De veelvuldige wijsheid van God bekend moeten gaan maken? Daar klopt niks van volgens mij. Ik vind dat zo raar dat ik denk, voor, hoe kan dat nou joh? Hij is... Hij schrijft een brief aan die gemeente om die gemeente dus op te bouwen. Het geheimenis bekend te maken wat ze niet wisten. En dan moet die gemeente ineens, die heeft dan ineens zoveel kennis dat ze het moeten gaan overdragen in de hemelse gewesten. Zouden die hemelse gewesten niks weten dan? Nou, ik heb er echt even op zitten studeren, dus ik heb er iets andere zin gemaakt. Op dat nu, door de overheden en de machten in de hemelse gewesten. En dat zijn dan de apostelen en predikers, denk ik. Aan de gemeente de veelkleurige intelligentie van God grondig bekend gemaakt zou worden. Dat is een totaal ander en dat is helemaal in de lijn van heel die brief. Dit niet. Deze zin is een hele rare zin die, die ineens zeg maar uitspringt uit heel de brief. Hij is Heel die brief is hij aan het uitleggen hoe dingen in elkaar zitten. En hier zegt hij ineens dat de gemeente dingen gaat uitleggen. Maar hij was juist die gemeente wat aan het uitleggen. En ik denk dat het dus zo is. Dat die overheden en de machten in de hemelse gewesten. En daar schrijft hij regelmatig over. En dat waren de apostelen en de predikers. Door alle uitleggers wordt dus gezegd. van Dat de gemeente die gaat uitleggen. Aan dus de engelen en de machten in de hemel. Hoe dan dit zit. Maar die mensen die zijn erbij. Die zijn in Gods aanwezigheid. Waarom zouden die het niet weten? Dus ik denk dat er heel wat anders. Er staat dus leiders en autoriteit. In de hemelse gewesten. Ik denk dat Paulus, die had zeker autoriteit in de hemelse gewesten. Wat zegt Yeshua tegen zijn apostelen, tegen zijn discipelen? Hij zegt, alles wat u bindt op aarde zal gebonden zijn. Dus ze hebben wel degelijk, hebben ze autoriteit in de hemelse gewesten. En ik denk dat Paulus dit bedoelde. Dat dus die apostelen en predikers, die gaan aan de gemeente... die veelkleurige intelligentie van God grondig bekend maken. Ik ga niet zeggen dat mijn vertaling de beste is... Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Yeshua, de Messias, onze Heer. Nou, ook deze zin is totaal anders dan wat ik eigenlijk gedacht had. Want dat voornemen, dat kun je ook vertalen met de twaalf toonbroden. Prothese staat er. En een van de eerste die opkomt zijn de twaalf toonbroden die dus elke Sabbat... ...in de tempel werden geplaatst. Of bij de tabernakel. Elke Sabbat werden er twaalf toonbroden... ...die dus de twaalf stammen van Israël vertegenwoordigden, ...werden die in de tempel gebracht. En bleven daar een week liggen voor het aangezicht van God. En nu zegt hij hier zo... ...en hij is een jood, hè Paulus. He. Hij weet alles wat er over gaat. He. En hij zegt, zoals die eeuwige toonbroden... ...die gemaakt werden voor Yeshua de Messias, onze Heer. Het was een heenwijzing, zeg maar... Een heenwijzing naar Yeshua. Een soort voorafschaduwing. En dan wordt het heel wat anders. Dan denk je, ah logisch. Dus hij heeft het over. Dat er dus zeg maar dus een geheimnis geopenbaard wordt. Een geheimnis wat er al heel lang lag. Wat ging over Yeshua de Messias. En waar ze steeds getuigen van zijn geweest. Jullie hebben toch die droomboden. Daar weet je toch van. Dat die dus elke Sabbat gebracht werden. Nou dat was ook een voorafschaduwing. ...van de verlosser die komen zou. En dat ging over de twaalf stammen van Israël. Want hij is als eerste gekomen voor de twaalf stammen van Israël. En dat zegt hij ook. Het zou niet goed zijn als het brood gegeven werd... ...wat voor de kinderen bestemd is. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang... ...met vertrouwen door het geloof in hem. Dat is ook weer zo'n moeilijke zin. Hè? In hem hebben wij de vrijmoedigheid... En de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. In wie wij de vrijheid van spreken en de vertrouwelijke toegang hebben door hetzelfde geloof. Ik zal even iets anders neergezet. Maar dan wordt het wel iets duidelijker. Dus door Yeshua hebben wij vrijheid van spreken en de vertrouwelijke toegang tot God. Door hetzelfde geloof. Door het geloof in hem. Daarom, zegt Paulus, vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen... omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Nou, ik denk dat ze dit echt niet leuk hebben gevonden. Ze moeten de moed niet verliezen... omdat hij verdrukkingen leidt omwille van hen. Hij begon er ook mee, hè? Met dit stukje van, ik ben gebonden omwille van jullie. En dan krijgen ze tussendoor een hele fijne boodschap... van, het mysterie wordt ontrafeld. En nu worden ze toch weer even met de neus op de feiten gedrukt. Van ja... Het is nog wel steeds zo, dat is mijn verdrukkingen. die zijn wel. omwille van jullie. Nou, ik heb het even iets anders vertaald. Daarom verlang ik dat u geen burn-out krijgt. als u hoort van mijn verdrukking om u. Want dat is uw beslissing. En dat staat er gewoon. Als je het iets anders. als je de woorden goed bestudeert. de moed niet verliezen. volkomen vutteloos zijn, uitgeput, vermoeid. nou, wat denk ik dan aan tegenwoordig? Dat is een burn-out. Ja? Iemand ziet het gewoon niet meer zitten. Dus daarom verlang ik dat u geen burn-out krijgt. als u hoort van mijn verdrukking om u. Want dat is uw beslissing, zegt hij. Hier staat dat is uw heerlijkheid, Maar er staat als eerste eigenlijk opinie, beslissing. Ik denk niet dat daar heerlijkheid in zit in zijn verdrukking, toch? Hoe kan er nou een heerlijkheid voor ons in zitten dat hij verdrukking heeft? De gemeente die leed eronder, staat er. Dus die had daar geen heerlijkheid van. En dan krijgen we een gebed van Paulus, een persoonlijk gebed van hem. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de vader van onze Heer Jeshua de Messias. Naar wie elk geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt. Nou je zou zoal al, Omdat Yeshua Christus genoemd werd. Is er natuurlijk al een, nou ja, een miljoenen scharen die Christen genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dus hij wil dat wij dus gesterkt worden naar de rijkdom van zijn heerlijkheid in de innerlijke mens... waarvan hij net gezegd heeft van wees alsjeblieft niet zo futloos... en wees alsjeblieft niet zo ontzettend vermoeid en geef er hoop niet op. En hier bidt hij ervoor. Opdat Yeshua de Messias door het geloof in uw harten woont... en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen... wat de breedte en lengte en diepte en hoogte... Ik weet niet of ik hier wel eens over nagedacht heb. Wij kennen er maar drie. Hè? Wij kennen eigenlijk alleen maar breedte, lengte en dan of diepte en of hoogte. Hè? We hebben 3D, hè? we hebben geen 4D. Dus dit klinkt heel erg leuk, maar het is eigenlijk een heel raar iets eigenlijk om een diepte en een hoogte aan te geven. Want voor ons, als je beneden bent, dan is het hoogte. En als je van boven kijkt, dan is het nee, is diepte. Dus dat hij ze hier allebei noemt, is een beetje een hele vreemde. Gewaarwording eigenlijk. Net alsof hij er iets extra's bij wil halen wat er eigenlijk niet is. Of hij bedoelt wat anders. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. De liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Nou, daar heeft hij het hier ook al over. Hè? De liefde geworteld en gefundeerd. Hem nu die machten is te doen, ver boven alles wat we bidden of denken, over inkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. <tiediging>